Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Spies vraagt mensen die een kind in hun paspoort hebben bijgeschreven om voor dat kind snel een nieuw paspoort aan te vragen. Vanaf 26 juni zijn die bijschrijvingen niet meer geldig. Als de ouders op tijd een nieuw paspoort voor hun kind willen, moeten ze dat voor 1 mei aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht grote drukte. De oud dutchbatter die getuigd in het proces tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic, geeft het Joegoslavië-tribunaal inzage in zijn dagboeken. Die schreef hij in Srebrenica. Het tribunaal dreigde met een celstraf en een boete als hij zijn dagboek niet zou laten zien, omdat hij het proces daarmee zou tegenwerken. De oud dutchbatter beschouwt het dagboek als privébezit en mag privacygevoelige passages onleesbaar maken.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 Als het verzoek wordt afgewezen gaat het proces verder waar het gisteren was gebleven. Historicus Chris van der Heijden pleit voor een zwarte kanon van de Nederlandse geschiedenis. Hij vindt dat de huidige kanon van vijftig gebeurtenissen en zaken voorbij gaat aan gebeurtenissen waar Nederland niet trots op kan zijn. Zoals de pollutionele acties in Indonesië en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. In de huidige kanon staan alleen de slavernij en het drama in Srebrenica.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 Zonder goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. En mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Iedere dinsdagochtend en op zaterdag de herhaling. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis David met Weet je nog wel, oudje? Nog uit met 1928. Dit uur onder andere muziek van Wilma, Ben Kramer. Maar nu eerst Arno en Gratje met Kom, lieve Teddy. Johnny had een lief klein hondje Stapel was het kind ermee Nergens op de wereld vond je grotere vinden dan die twee Alles deelde Johnny eerlijk Zelfs een motorhand met Sjel Had de jongen iets gekregen dan komt graag een kinderster Daar in de sloot kon zijn baasje niet vergeten van de onderheen. Johnny kreeg ten slotte van de hemelbaas een zin, want zeg Johnny zonder Teddy ga je met de hemel in. Wat liefde is, kan ik ongelukkig zijn. Nu ik weet wat liefde is, zit ik in een snelle trein. Kleuren zijn opeens veel grijze het gras is niet meer als voorheen. Een jongen. Wat liefde is weet ik dat er haat kan zijn Nu ik weet wat liefde is voel ik voor het eerst later met speel die dansen op in daar 1978 Daarvoor Wilma met Nu ik weet wat liefde is Ook Ben Kramer kwam voorbij met Nooit, aan het begin van dit blokje hoor u Arno en gratje met kom Lieve daddy, hier van Zandvoort de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort Zandvoort uit Zandvoort, iedere week neem ik u mee op reis Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50 60 en 70 Met allemaal mooie stukjes muziek Dan meteen onder andere Maria, Zamora Bonnie Sinclair, samen met Ron Brandstede Maar nu eerst, de Sanja Annemarie, annemarie, waar gaat de reis naartoe? Dan. Ze zoekt voor haar een man die van haar houden kan. Anne, Anne, Anne, hoe zit Anne Marie. Ze zoekt voor haar een man die van haar houden kan. Anne, Anne, Anne. Yeah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 Y nuestro bien Pepito, jij niet weet wat Delante de deur, puerta donde waar Su amor, Pepito, implora, en Flora, succederen Su dolor, oh, oh, Pepita, oh, oh, oh, oh, Pepita, oh, oh, oh, Pepita oh, oh, oh, de oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pepita, oh, oh, oh, oh, oh, oh Pepita, Abre la puerta, abre la puerta, Messenwerper zijn werper in een heel mooi Russisch paard. Niemand wierp zijn scherpe mes, zijn scherper en met zo'n volmaakt gemaakt. Messenwerpen werpen aan zijn partner was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel. Dat in voorwerp zijn er ook nog een groot hart vol liefde staak. En als hij messen naar haar smeet <middels> Zo'n zee Yes. In <tries> my Vertelde zij te hem maar. Iban vond dat eigenlijk wel prachtig. En werd snel verliefd op haar. Maar toen hij dus zijn aanstaande voor de schijf zag staan. Keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, miste raakte. En zij zakte in elkaar. En met een laatste blik op hem. Gebroken stem Jan, eerst kon je me missen Maar nu je niet zonder me kan Moest jij je natuurlijk vergissen For samen met Ronnie Brandsteden met Dr. Bernhard. Aan het begin van het blokje van 4 hoorden u de Sunshines met Annemarie, IFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. Zometeen heb ik nog muziek voor u klaarstaan voor onder andere Doris, Joost de Vrittes, maar zometeen eerst Sweet 16, met Peter.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 Iets meer lust, wie verstoort mijn rust. Ja dat is beter, ja dat is beter. Waarom doe ik alles fout, ben ik warm of koud? Dat komt door beter, dat komt door beter. Peter is mijn ideaal, grezen, trui en rode sjaal. Blauwe ogen, donker uit, rood en knap en achttien jaar. Pieter vindt een meisje toch? Ik daar zo. Meneer Kostein, kom boven. Maar wel even de voetjes wegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat u hoe is het ermee? Goed meneer Kostein, goed. Maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo komt zitten? zitten? Moet dat zo? Nou, kijk eens hier. Als ik wist, dat je zo kou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 Toen legde zij beslag, kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld. Maar desondanks dat beslag, zei mijn vriend toen met een lach: Als ik gistertje zou komen, had ik de openuit gelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Pardon, heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgepakt? had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee En met piepers kennis grillen als je bleef er het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop uitgelegd.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 Let's <laughs> uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd en de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 woorden. Muziek van het orkest zonder naam met zeven dagen lang. Daarvoor ja, Doris met Ik wist, als ik wist dat je zou komen. George de Vretters met Ayun Ayun. En natuurlijk Sweet Sixteen met Peter. En de volgende plaat is ook mooi. Willem Parel, oftewel Wim Sonneveld, met Daar is de Orgelman. Daar is de orgelman. De orgeldraaier sta ik hier. Ik dein me strijder, de parelslag. En ieder heb plezier. Mijn mensen stanken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje. Bij u dat? Daar is de oor. Met zijn aria's en deuntjes die iedereen kent Middelbare dame, een kleine gaatje voor de orgelman is het een blik het eraf, middelbare dame? Of kom u moeilijkheid een moeilijkheid thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, bijt u het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 And it is for my car That is Ik heb maling aan gaan, hey, hey, hey, hey. ik verlang slechts naar jou, Toezeg zeg nou ja mijn schat, dan worden we man en...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 Je weer niet, dan zingen we samen dit lied. Het heb maling aan geul, ongelukkig te zijn. Ik Zing graag een weesje met een meisje in de maan. En schijn heb maling aan geul, ik verlang seks naar jou. Toen zeg nou ja, mijn schat, dan de man en vrouw vermaling aan niet een Ik heb maling aan geld. Nou, voor Willem Parel met Daar is de Orgelman. En het uurtje zit er alweer op. Het was maar waar genoeg om dit programma voor u te presenteren. Volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En dan neem ik u mee terug op reis in de tijd van de jaren 30, 40, 50. En de jaren 70. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 komt het programma nogmaals voorbij in de herhaling. Ik laat u achter met onder andere de twee Jantjes met de Smokkelaar. Maar eerst hier Olga Lovina met in Tirol En ik zeg tot ziens. In Tirol, in Tirol. ZANG Diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelbaar, de grens overbracht. Klein was een smokkelo en groot het gevaar, zo is het leven van een smokkelaar.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 Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelwaar, de grens overbracht. Klein was een smokkeloof en groot het gevaar, zo is het leven van een smokkelaar.